De voormalige Britse kolonie Hongkong is sinds 1997 weer in Chinese handen. Maar hij heeft wel een aparte status binnen het land... met meer burgerrechten dan in de rest van China. Zulke massale arrestaties bij betogingen komen niet vaak voor. De president van het Hof in Amsterdam vindt dat raadsheer Schalken... niet openlijke kritiek had moeten leveren op de rechters in de zaak Wilders. Rechters moeten niet rollenbollend over straat gaan, zegt president Verheij. In een interview met NRC Handelsblad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 Dit was het NOE. Dit is Wijnandswaan bij de ANJB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en 1 Brugge, 4 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn 7 door werkzaamheden. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. En de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Buiten 2 en dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Van... Bent u al BN'er? Nee?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 Hallo Albert-Jan. Hallo Rob. Een uh, goede luisteraars. Vanaf een uh, ja, beetje bewolkt gasthuisplein. Maar de zon steekt af en toe wel met zijn best om er door te komen. Ja, zal Lex komen of zou hij ja, op straat zitten? Ik denk dat het bellen wordt hoor. Maar goed, we zijn er weer. En we hebben natuurlijk de vaste onderdelen uh, vandaag. We zijn drie uur lang live bij u. We hebben natuurlijk uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht door onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. En ik denk dat het bellen wordt. Uiteraard hebben we rond de klok van kwart voor vijf het uh, gedicht van de week en het heet vandaag Fietsen. Ja, ja. Uh, vandaag hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort, we hebben uh, nog vele regionale en lokale nieuwtjes, we hebben weer een heropening van een horecazaak en een, twee heropeningen van daar gaan we ook even bij stilstaan uiteraard hebben we op sportgebied uh, de, vandaag, de, uh, het is geen Formule 1 dit weekend maar wel de kwalificatie voor de DTM die is vandaag, en dat speelt zich allemaal af op de Noorrische ring, we gaan natuurlijk live schakelen met het circuitpark Zandvoort, want daar is het Dutch Powerpack Festival dit weekend en daarvoor uh, zijn we voor ons aanwezig, Om onze race-reporters Willem van Densen en Jaap Koper. Verder nog natuurlijk, natuurlijk uh, Wimbledon, de damesfinale. Uh, de Tour de France is vandaag begonnen. En dan natuurlijk ook nog Golfnieuws. Dus genoeg reden. Houd pen en papier bij de hand. Want er zijn de nodige evenementen waar u wellicht naartoe wilt. Heb je niet meer? Nou, ik, ik, ik houd kort. Nou, ik, dat, dat dacht ik ook, <laughs> ja. Kortom weer drie uur lang vol radio bij CFM. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. En hier is A Friend in Needs. You try to feel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 Oh, goed. Helemaal gezellig. Hier is Opus en Life is Life.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 Ja, goedemiddag Rob en Albert-Jan en uh, luisteraars uiteraard ook. Uh, ja, zegt er wel, het uh, uh, Zandvoort. Uh, dit weekend in het teken uh, van het Dutch uh, Powerpack Festival. Dutch Powerpack, uh, wat we kennen als het uh, Nederlandse uh, autosport gebeuren. Uh, dit weekend hier op Zandvoort, één uh, ontbrekende klas uit het Dutch Powerpack. Dan dat is... Uh, de GT4, die doen dit weekend niet meer hier op Zandvoort. Ja, dat wordt weer geconverseerd met twee buitenlandse klassen die hier op Zandvoort aanwezig zijn. En dat is de Pirelli Ferrari Open. En ook erg leuk uit Engeland afkomt is dat, dat is de Volkswagen Racing Cup. Voor de rest alle klassen die we ja, ieder een raceweekend hier op Zandvoort, uh, terug in de, de Formula Sport, uh, de Renault Clio, uh, de Formido uh, Cup en de Tour Wagen, Cup. Uh, uh, ja, vanmorgen hebben we hier uh, een 10 kers, uh, kwalificatie gehad voor de races, uh, die zich uh, voornamelijk uh, morgen al spelen. maar ook vandaag zijn er al een aantal uh, races, en de eerste race, uh, ja die is momenteel uh, onderweg, dus een race van uh, 50 minuten, wat uh, betreft de uh, Dutch uh, reddokool kampioenschap uh, Een uh, klasse, uh, dit jaar uh, leven ingebouwen hier in Nederland. Uh, acht auto's uh, vandaag aan de start bloed uh, overdreven. Een groot race over vijf, uh, wat interesseert dat er ook tijdens die race een uh, verplichte uh, pitstop is. Nou, op, moment, op dit moment zijn we juist uh, bezig uh, met die pitstops. Uh, gaan we even kijken hoe de uh, stand in de race is. Ja, het is uh, Junior Staus. Die is vertrekken uh, met vanaf de uh, vierde positie. Maar een goede start gehad. En later ook nog uh, de andere auto's uh, voor zich wisten uh, in te halen. En uh, ja, zijn voorsprong uitbouwde. En Junior Staus aan de leiding met op een tweede plaats. Dus uh, de van Bertus Sanders en uh, Mark Koster. Mm. Die uh, nu uh, ja, even uh, tijdelijk uh, wordt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 de Dutch Powerpack is eigenlijk het uh, gezamenlijke uh, pakket van de uh, Nederlandse autosport. En uh, vallen alle nationale klassen uh, vallen daaronder. En uh, ja, over het algemeen uh, hebben de raceweekenden een andere benaming. Uh, dan zijn het de 10 de race, de Paas, de uh, masters. Maar uh, in al die weekenden zien we dan de Dutch Powerpack... Uh, uh, ja, deze keer uh, is er geen benaming uh, van een sponsor of een uh, feestdag. En wordt het gewoon de spout, is het genoemd. Oké, okay, vandaar mijn interessante weekend op het circuitpark, zo En iedereen is van harte welkom natuurlijk. Zonder meer. Uh, en het is een uh, leuk weekend. En het uh, leuker dan is ook uh, dat we uh, buiten, ja, uh, uh, dat zien we ieder weekend wel... dat er een uh, andere klasse als gast is. Dit weekend zijn er twee klasses in het uh, Ferrari uh, Challenge... Ook. En dan uh, de Volkswagen Racing Cup. En beide klassen die ik zo net noemen. Ja, die gaan vandaag ook al van uh, race voor een start. Uh, na deze race van de Dutch Reddow Cup krijgen we de Ferrari uh, Open race. En we krijgen daarna de Volkswagen Racing Cup nog. Dan krijgen we vandaag ook nog een race uit het Nederlandse formule portgap En we sluiten de dag af met de uh, ja, altijd uh, 100 minuten durende toewagen. Die dus zo kunt die om uh, 5 uur van gaat En uh, derhalve dan ook duurt tot uh, 10 over half 7. Nou, vol programma dus. Vraag op het circuitpark zal voor Dankjewel Willem voor dit moment. En straks komen we uiteraard weer bij je terug voor het vervolg van alle raceklasses. Is er even wat muziek al Jan? Ja, gaan we Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Ja, ja, ja. Hier is de muziek van de BB&QB and Genie. Het blijft toch altijd lekkere muziek, hè albert Jan? Ja, ik draai nog. wel. Ik weet dat jij een nummer vindt, Muziek van Billy Joel, hoor je uit 1983. Dat was de Uptown Girl. Zie het, Ja, ja, Je zit er helemaal klaar voor. Goedemiddag. Nou, ik vergat bijna mijn microfoon. Ja, dat zag ik. Ik dacht dat we jou vandaag moesten gaan bellen, maar in één keer zit je tegenover me. Dat doe ik alleen met strandweer. Dan mag je me bellen. Oké, is het geen strandweer dan? Ga jij nu in de zon liggen? Nee? Ik ook niet. Oké. Okay. Vandaar dat je er bent. Dat Want had, er is geen zon. Er is geen zon. Nou. En dat uh, blijft lopen eventjes. Uh, de komende uur, uh, uur, anderhalf, twee uur blijft het bewolkt. Oké. Okay. Uh. Ja. Ja, het is niet anders. Nou, leuk dat je er bent dan. Lef. Ja, gezellig. Gezellig. Gezellig. Goedemiddag Lex trouwens. Zo <laughs> blijft die man je. Leuk dat je in de studio zit. Ja. We hebben je liever op strand. Maar goed, <laughs> dat ja. maakt niet uit. <laughs> <laughs> ja, maar je weet, ik doe mijn best, erop. Ja, oké. Okay. Oké. Okay.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 En dan is het ook borreluren. Ja, okay. daarom dus. Dat ja. komt al uit dan. Ja, er staat een, een matige en aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. De wind is uh, vier en bijna vijf. Dus okay. het gaat net niet stuiven op het strand. Lekker.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 smeren. Heb jij weer mossel? Ja. Dan moet ik je smeren. Het wordt, wordt echt smeren weer. Maar dan houdt het op, uh, man. Dan is het echt uh, eventjes afgelopen met het uh, zonnige weer. Want woensdag hebben we wolkenvelden en kans op een bui. Ja. Dus ja dan je moet zo boos aan te kijken. Blutje ja. meenemen, blutje meenemen. Dakje dicht. Ja, dakje dicht, dat is goed. En de temperatuur die daalt dan in één keer weer naar beneden naar de 18 graden. Maar dat is normaal voor de tijd van en vandaag. En er staat dan ook meer wind. Ja, als je me belt kan ik je niet aankijken. Ja, je schrikt ervan hè Albertje. Ja. Oh, die blik van Lex van Oren. En, ja, en, en hoe het verder gaat, uh, heren. Dat kan je dan lezen op www.metiopagina.nl. En uh, tegenwoordig ook op uh, de website van CRM? Ja, via zfvsandvoort.nl kom je ook bij jou wel terecht. En op tv. Op kanaal 45. Helemaal goed. En ook als je een mobieltje hebt, kan je ook gewoon meteopagina.nl/slash mobiel intikken. Juist, en dat is dan het weer voor Zandvoort aan zee, niet voor Amsterdam en Enschede. Oké, okay, maar kunnen we je ook al twitteren? Uh, Dat oh, kan ook. Ja, zie je. Hij gaat met zijn tijd mee, hè? Die die, die man. Ed Meteopagina. pagina. Ed pagina. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Lex, één ding, viel mij op, hè? Even onder ons. Ja. Well, jij hebt gistermiddag, ik zat af en toe te kijken he, op de tekst-TV en weer een beetje te volgen van jou. En ja. in één keer zag ik dat het weer weer uh, veranderen op televisie. Dat klopt. alleen een op het andere moment, weer van vrijdag. Dus je was het gewoon live aan het bijhouden. Van uh, zo dadelijke nou, wolken en uh, nou, laat ik je, je vertel... bent betrapt. Ik was helemaal niet thuis. hè? Ik was helemaal niet thuis. Ik <laughs> zat er dan achter de knop. Ja, wie heeft dat gedaan dan? <laughs> dat deed ik op afstand. Oh, kijk eens aan. Ja. Ik was helemaal niet thuis. Ja. Ja. Dus, maar dat, er staat zoveel veranderingen in die, in die situatie dat ik denk laat ik dat er nog eventjes uh, even bijspijken. Nou helemaal goed. We gaan het uh, nalezen op www.meteopagina.nl. Het weer uh, voor uh, Zandvoort en een uh, klein beetje omgeving. En actueel natuurlijk. En want actueel. Het, want dat heb je gemerkt. Dat bedoel ik. Ja. Dankjewel Lex. Geen dank. En uh, volgende week mag je me bellen. Volgende week gaan we je <laughs> zeker bellen. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel Lex van Doorn en het weerbericht uh, hoor je om half drie bij CFM op zaterdagmiddag.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 Promoten, promoten, promoten, promoten. Ja, het gaat. we uh, hebben ja. het ja. gaat goed. Want je komt nu net uh, uit uh, van uh, Amsterdam. Uit. Uh, van Amsterdam Radio Noord-Holland had je vanmorgen ja. een interview. Ja. Ook over de plaat aan zee. Ja. Samen met uh, Johnny. Ja. ja en nee, dat was heel leuk. Dan kunnen we kunnen toch uh, op uh, babbel over Zandvoort. En dat, ja. Daar stond te doen. En dat kan. Uh,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 en daar, daar kan je verder geen invloed op uitoefenen. Nee, nee, dat is gewoon. Uh, ja. Als de jongens het willen, dan, dan hoeveel wordt het gedownload? Ja. We, we hebben wel een keer een, een dagje op een, de downloadlijst uh, gestaan. En toen dus stonden we in één keer weer op twee, op de tweede plek. Dus dat, dat, dat was wel heel, heel gaaf om te zien, natuurlijk. En, en was daar dus. nog een aanleiding voor nou, dat het op die dag gebeurde? Uh, uh, volgens mij was dat uh, naar aanleiding van. Op, op Koningerdag was het, geloof ik. Dan, dan, dan, dan horen mensen dat weer, dat, dat zong met de burgemeester hier.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 En dan, <laughs> en dan maar open. En dan maar open. En daarna draaien. Ja. Maar daar, heb, heb je me opgestuurd naar Hilversum 3? Of heb je daar contacten? Nou, er is, er is... Na elk station is dat gestuurd. Maar je moet daar toch echt een apart uh, man voor hebben die dat allemaal gaat... Uh... Ja, Gide hele heeft het nu ook. Nee, daar, daar hebben we nu een apart uh, iemand voor die... De... Sonny, kom eens bij de microfoon dan. Kunnen we je beter horen?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 <laughs> I I iedereen is blij behalve <laughs> bij. <laughs> dan doe je toch iets verkeerd. <laughs> ja, nou ja, dat, uh, ja, maar dan mag je het VVV ook wel even doen. Ja, en de VVV. Ja, en en vandaaruit, uit de Zandvoortse ondernemers willen we dat er in ieder geval een, een potje is. Zodat de mensen die daar, die daar gewoon professioneel voor ingehuurd zijn, die worden betaald. Ja. En kostendekkend is dat. En nu maar eens kijken of met dit, uh, met dit traject, om te kijken of we uh, landelijk aan de bel kunnen ja. trekken. Ja,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 Langzaam maar zeker, en het moet natuurlijk ook lekker weer worden. Dan uh, is er ook een reden ja. voor, uh, om uh, Zand te promoten. Ja, je, want als je nagaat, die oude van de Pasadena Dream Band, heeft een hele poos. Uh, die wordt ook regelmatig gedraaid, maar het wordt nu tijd voor de parel aan de zee. Dat vinden, ja. vinden wij natuurlijk. En velen met ons. Ja, Radio 2 heeft nu een promo, hè? Volgende week beginnen ze met de zomerhits daar uh, te draaien. Ja. En dan hoor je dat stukje weer van de Pasadena Dream Band. Maar eigenlijk had jullie plaatje daar nu moeten zitten. Ja. Nou goed, wij gaan ook lobbyen. hè? Heel goed. <laughs> we gaan ons best doen. Ja. Uh, we, uh, hebben we iets vergeten? Je bent dus druk aan het promoten. Het loopt. Uh, hè, het kan altijd beter natuurlijk, maar het is een geweldig initiatief, geweldige samenwerking. Uh, is er nog iets wat je kwijt wil aan de luisteraars? Van downloaden nummer. Geldschieters. <laughs> <laughs> een oud uh, uh, Voor een clip. Ja. Ik wil gewoon een te, te gekke clip. Een ja. mooie clip. Dat moet, daar, ben, daar ben ik nog wel over aan het nadenken. Oké, okay. ja dat zou mooi zijn Dat zou mooi zijn als er echt een uh, mooie clip is Met mo echt mooie beelden verzand wordt, dus. Ja, want wil je niet uh, krijgen Dan heb je zo'n clip echt nodig, hè? nodig. Ja. Ja. ja, klopt Dus nou ja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 zijn bekend genoeg, dacht ik hè? Schiet, schiet ze aan, schiet ze aan. <laughs> Oké. Okay. Het komt allemaal goed met Sparrow aan de Zee, de plaatsen die we nu gaan draaien. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Yeah.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 Want dat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 Dit bouwt ik. is een waar En uh, ja, je hoort het al een beetje op de achtergrond. We zijn inmiddels uh, bezig met de eerste rol van het weekend. En dat uh, betreft de uh, race in de Red Eagle Cup. Nou, een race uh, die ging over 50 minuten. Gewonnen door uh, Junior trouwens. En ja, iedere uh, minuut heeft hij, uh, als wij snel rekenen, een halve seconde uh, voorsprong uh, uitgebouwd, Want de voorsprong was uh, bijna 25 seconden. Ja, voor hem, uh, wat hem betreft, uh, enigszins een saaie race, weinig. Tegenstand. Tweede werd de equip van uh, Patrick Sanders en uh, Mark Koster. Die een auto delen. Die tijdens de pitstop uh, dan uiteraard wisselen. En derde werd weer een uh, eenling. Kijk, uh, ja, ja. Thuis. Dat was echt thuis. Ja, inmiddels door je uh, tussen de bellen uh, die uh, bepalen dat er nog uh, vijf minuten te gaan is uh, voor de volgende race. Hier op het circuit zoals het wordt. Up Race uh, van de Ferrari uh, Owners Club. En dan kijken even. Ja, dat zijn over het algemeen allemaal uh, Engelsen die daar aan meedoen. Uh, kijken we toch even naar de Man of Paul Dat is de Derek Johnson. En die reed een tijd van 1 minuut 50 uh, met zijn Ferrari. Uh, 458 challenge en 458 challenge, ja, dat zijn toch wel uh, de mooiste Ferraris hier in het schot. En dat zijn uh, ja, niet alleen de mooiste, uh, maar wat, wat mij betreft van de mooiste, maar ook de snelste Ferraris uh, uh, die meedoen in deze race. Want de eerste drie plaatsen uh, die worden ingenomen door zo'n 458 uh, challenge. <laughs> Goed, uh, oké, okay, Junior trouwens, ja, die jongen heeft ook een goede raceopleiding gehad, hè, maar hij is een paar jaar in Amerika geweest. Uh, rijdt hij nog in Amerika of is hij weer helemaal terug in Nederland? Nou, hij is uh, tot nu toe uh, dit seizoen uh, vooral in uh, Nederland actief, maar ja, dat blijft daar wel aan werken om uh, in Amerika toch nog uh, verder te komen. Zijn eigen doel uh, is nog steeds om in de Indico-klasse uh, op een gegeven moment een zitje uh, te veroveren. Maar ja, dat gaat uh, naast het behalen van uh, succes ook met een hoop geld. En daar uh, ja, zijn grote achter.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 Voor de raceliefhebbers, ga dit weekend naar het circuit Park Zandvoort. Echt een uh, leuk evenement, de Dutch Powerpack op het circuit Park Zandvoort. En CFM uh, die gaat daar ook waarschijnlijk, niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk de beelden morgen van uitzenden op televisie. Dus kun je het op televisie volgen, de racers op uh, CFM TV kanaal 45. Hoor dus juist uh, Willem van Dezen voor dit plaatje van Blondie en de tijd is high. En zo meteen in het volgende uur veel meer van uh, Willem over de races op het circuit.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 De genet dankjewel Albert Jan zo tijdens het volgende uur van dit programma. <middels>